Israël en Hamas hebben mogelijke oorlogsmisdaden in 2008 en 2009 slecht onderzocht... Dat concludeert een panel van de Verenigde Naties. Eind 2008 startte een 22-dagse oorlog tussen Israël en Hamas... waarbij zeker 1400 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven kwamen. Het VN-panel vindt het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden onvolledig... en niet voldoende aan internationale standaarden. Volgens het panel heeft Israël alleen onderzoek gedaan naar laaggeplaatste legerfunctionarissen... en heeft Hamas geen serieuze poging gedaan om die mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken.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 Willem II is in de derde ronde van de KNVB-beker onderuit gegaan tegen Zwolle. Na de reguliere speeltijd en verlenging was het 2-2. en De Zwollenaren wonnen de strafschoppenserie. Heerenveen, Vitesse en Ado Den Haag gaan wel door naar de volgende ronde. Het weer, brede opklaringen en vannacht opnieuw mistbanken. Overdag zonnig en warm. Het wordt 19 tot 23 graden.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 Victoria, Queen Victoria sitting shocked upon the rocking horse of a wave, said to the laureate, this mink, of course is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any hot and tot without remorse, for the minx said she and the drinks you can see are hot as any hot and hot, not the goods for me, hot as any hot and tot. and not the goods for me, I don't care.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 soul But you never notice the pain And Love is an anchor that won't let Why does love no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 Like, yeah, yeah. I not dumb.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 Responsibility to me is a tragedy